8 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Hardenberg is een uitgaanscentrum vannacht ontruimd... omdat mensen onwel waren geworden. Elf bezoekers zijn behandeld in een ziekenhuis. Ze maken het nu weer goed. Rond twee uur werden meerdere bezoekers van de Crazy Horse onwel... door een nog onbekende stof, mogelijk traangas. Ze hadden last van benauwdheid en tranende ogen. Het pand werd meteen ontruimd. en Nadat het was gelucht, werd het na een uur weer opengesteld. Volgens de politie is er geen moment sprake geweest van paniek. Na een dagenlange zoektocht is in de wildernis van Idaho... in het noordwesten van de VS... een meisje van 16 gered uit de handen van haar ontvoerder... De man, die vorige week vermoedelijk de moeder en het broertje van het meisje doodde, is door de politie doodgeschoten. De meisje is ongedeerd en zal worden herenigd met haar vader. Haar moeder en broertje werden een week geleden doodgevonden in het brandende huis van de ontvoerder, die met het meisje was gevlucht. Over de bevrijding van het meisje heeft de FBI nog niets bekendgemaakt. De imam van de Al-Azhar moskee in Egypte, de hoogste soenitische autoriteit van het land, gaat proberen een oplossing te vinden voor de politieke crisis. De imam heeft alle partijen uitgenodigd voor een verzoeningsbijeenkomst. De afgelopen tijd gingen aanhangers van de moslimbroederschap de straat op. Ze eisen dat hun leider, Morsi, weer wordt erkend als president. Morsi werd vorige maand door het leger afgezet... na weken van massale protesten tegen zijn bewind. Vorige week mislukte een internationale bemiddelingspoging. Het leger heeft gewaarschuwd dat de protesten moeten ophouden. De Griekse oproerpolitie heeft vannacht een eind gemaakt aan een opstand in een detentiecentrum voor illegale migranten in de buurt van Athene. Ze vielen gisteravond bewakers aan en stichtten brand. Onder de bewakers vielen tien gewonden. Hoeveel migranten gewond zijn geraakt is niet bekendgemaakt. De opstand begon volgens de Griekse autoriteiten toen de gedetineerden te horen kregen dat ze voortaan 18 maanden in plaats van 12 maanden vastgehouden kunnen worden. In het centrum zitten 1700 illegale.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 In Den Haag wordt vandaag voor het eerst een herdenkingsdienst gehouden... voor de kinderen die in 1945 op een schip uit Nederlands-Indië overleden aan Mazelen. De opvaarden waren al ernstig verzwakt door het verblijf in de Jappenkampen... en onderweg brak aan boord een mazelenepidemie uit. Er zouden zo'n honderd kinderen zijn overleden. In de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo zijn zeven mensen gewond geraakt... bij gevechten tussen boeddhisten en moslims.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 De hardloper liep op een smal toeristisch fietspad toen twee snorfietsers hem tegemoet kwamen. Bij het passeren zei hij dat ze daar niet mochten rijden en dat pikten ze niet. Ze keerden om en reden hem van achteren aan en sloegen en schopten hem. De hardloper liep snij- en schaafwonden op. Volgens de politie waren de daders tussen de 50 en 55 jaar oud. Het weer, eerst geregeld zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en trekken er buien over het land. In het noordoosten mogelijk met de onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Aan zee staat vanmiddag een krachtige westelijke wind. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui en ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.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 Wat ruist daar in het struikgewas? Nou, een grote kans dat het antwoord op die vraag op dit moment is... de Erinaceus Europeus, oftewel de egel. Een egel kan zoveel lawaai maken dat het lijkt alsof een volwassen keren op zijn buik door het bosplantsoen in je perkje tijgert... Ik heb er even op gegoogeld, ook een beetje in aanleiding van de column van Lies Visgedijk vorige week. En als je dat doet, stuit je echt op de meest grappige verhalen. Zo kan een uh, zich krabbende egel klinken als iemand die heel hard op de achterdeur klopt. Behoorlijk angstaanjagend dus, maar misschien nog net niet zo angstaanjagend als deze onzichtbare heiger in je achtertuin. <truimert> Dat ja, pot schrikken. Maar ook dit zijn egels. Ze heigen. Ze smakken en snuffen tijdens het eten. En dit snuffen en het heigen doen ze vooral tijdens het ritueel voorafgaand aan de paring. Een langdurig liefdespel waarbij het vrouwtje urenlang tot wel twee dagen de avances van de man kan afwijzen. En dat mannetjes, die mannetjesegel die loopt dan voortdurend in kringetjes om haar heen. De zogenoemde egelcarousel. Jeetje, dat is pas hard to get. Niet meteen bang zijn dus. Mocht u gekke geluiden horen in de achtertuin... geritsel, gesnuif, geheig... inbrekers zijn doorgaans veel stiller. Goedemorgen. Nou, die egels die heigen zich sowieso op dit moment een redelijk ongeluk, want het gaat niet zo goed met die egels. Straks een uitgebreide reportage over de egel in Nederland, vanuit egelopvang dikke prik. De egel heeft het moeilijk door warmte en droogte voornamelijk. Nou, kan je een egel in Nederland nog best gemakkelijk tegenkomen, maar dassen in het wild bekijken, dat is knap lastig. Moet je vooral heel veel geduld voor hebben. De burchten zijn vaak afgelegen en dassen zijn zo schuw dat ze bij het kleinste geluidje of geur flartje alweer naar binnen schieten. Maar nu is er de dasmobiel. De watmobiel? Nou, daarover zometeen alles. Verder het manipuleren van piepers, dieren in de muziek. En waarom stond er hier laatst een wolf voor de deur bij stadzicht? Ik ben Janine Albering en tot tien uur is dit Vroege Vogels. de Mozart players die spelen kennelijk regelmatig toch iets heel anders dan Mozart. Want dit was een Tsjechisch componist, Frans Xavier Richter. Het derde deel was het, het Presto assai uit de Symfonia in D. Groot. Um, even een quizvraag. Wat is het grootste landroofdier in Nederland? Ja, nou niet meteen die wolf roepen natuurlijk, want dat is wat al te voorbarig. Het is trouwens ook niet de vos. Nee, het grootste landroofdier in ons land is... De das. Er lopen notabene meer dan 5.000 dassen rond in de natuur. Nou, ik weet niet of u er wel eens eentje in het wild heeft gezien. Ik niet. De kansen om een das in Overijssel nu te zien... die zijn recent behoorlijk toegenomen. Landschap Overijssel heeft namelijk een dasmobiel neergezet... bij een burcht in de buurt van Deventer... Nou, wat dat is, dat hoort u allemaal in de reportage. U kunt zich er al iets bij voorstellen, de dasmobiel. Fleur de Graaf en Harry Jansen van landschap Overijssel... laten aan Rob buiten zien wat het is. Nou, daar staat die Fleur, de dasmobiel. Ja. Ergens in Overijssel aan de rand van een van jullie landgoederen. Yep. De precieze locatie uh, willen jullie liever niet uh, bekend hebben. Klopt, ja. Nee, we willen natuurlijk uh, voorkomen dat de dassen hier verstoord worden. Dus uh, op het moment dat de mensen een uh, bezoek uh, ingepland hebben, krijgen ze van ons uh, de locatie van de ontvangstruimte. En daar ontvangen we ze. En vervolgens uh, gaan we gezamenlijk uh, onder begeleiding van de dassengids naar de mobiel toe. Naar deze geheime locatie hier, uh, Ja. En waar ligt de eigenlijke burg nou? De eigenlijke burg ligt net uh, links voor uh, ons kijkhut, onze dasmobiel. Oh, daar uh, en... langs krijgt een beetje zo'n zo zandheuvel, dat is klopt. de burg. Dat, daar begint de burgt en die gaat wat verder achteruit de bos in, dus de linkerkant uh, in. Kijk even achter ons, dan zien we de zon, uh, nou, nog een klein stukje boven de horizon, maar het ja, dus, is nu, nu wel het moment om naar binnen te gaan. Het is nu wel het moment om naar binnen te gaan, want uh, het duurt niet lang meer, dan worden ze actief. Ja. En, uh, Zullen we ja, maar dan? Lijkt een <tus> goed idee, doen we. Het uh, geluiddicht uh, bouwkeetje is het eigenlijk. Ja, daar mag je niet vergelijken. Helemaal met, uh, met schuim aan de binnenkant, uh, dat er ja. geen geluid naar buiten komt. Klopt. Ja, klopt. En vooral geen geur. Dat is nog belangrijker dan het geluidje. Hoe, Want, hou, je geur, uh, hoe hou je geur binnen dan? Uh, doordat hij compleet geïsoleerd is. En uh, we hebben wel wat aanvoer van verse lucht onder de deur. Maar we hebben een afvoer uh, boven de dasmobiel op een dermate hoogte dat uh, in de lucht verspreidt zich. Oh, dat is de, de, de, de, de lange schoorsteenpijp staat. Het klopt. Om, om de dat is echt om de geuren weg te houden. echt om de geuren weg te houden. Dat die niet, niet over het, het veld valt. Want als, als de dassen ruiken en dat de mensen in de buurt zijn, zijn ze weg. Dan, uh, dan is het over. Nee, ja, ja, klopt. En hun reuk, is werkelijk voortreffelijk. Dus ja, uh, dan kun je het vergeten. Ja, een groot raam aan de voorkant. Ja. Het is nou een kwestie van uh, op het bankje achter het raam gaan zitten en wachten. En wachten en kijken. Wat oh, is een uh, mooi uitzicht over een uh, grasveldje? Dit is het uh, type gebied wat uh, die dassen. Uh... Ja, dit is, uh, ja, laat ik het maar zo zeggen, een, een kleinschalig uh, gebied wat betreft uh, bebossing, weides. Uh, uh, er zitten wat poelen in de, in de omgeving. En ja, dat vind, er zitten natuurlijk wat akkerbouwen, er zit wat, wat mais verbouwen, er zit, ik geloof verderop, zit een roggenveld. En ja, dassen, even alles. Dus die, die, die, die fourrangeren hier op, op diverse plekken in de, in de omgeving. En ja, ideaal voor ze. En dat is dus ook het mooie, dat een das ook een soort is... wat heel erg goed in het agrarisch landschap uh, kan wonen en leven. En ja, toch zo'n mooi groot dier. Uh, vooralsnog het grootste roofdier wat we hebben in Nederland. Maar dan dus wel uh, om de hoek eigenlijk bij iedereen. En dat is wel heel mooi. Ja, ja je ja. zegt het al vooralsnog. Uh, deze week is, is duidelijk geworden dat uh, die wolf... Dat was ook echt een wolf, maar... Uh... Ja, nee, leuk. Ja, het lijkt mij geweldig. <laughs> maar goed, buiten die wolf gerekend is de das dus inderdaad de grootste. Ja, het grootste landroofdier. Ja, we hebben natuurlijk de zee ontmocht, die is wel wat groter. Maar goed, die laten we even buiten beschouwing. Maar, maar hij, is, uh... hij is dus ook groter dan een vos. Ja, een das is groter dan een vos. En ook een stuk zwaarder dan een vos. Maar dat is natuurlijk ook meteen met de das. Uh, ja, iedereen kent hem wel in de zin van, je hebt ervan gehoord en je hebt wel eens een plaatje gezien. Ja. Maar hoeveel mensen zien hem in het echt? Ja, dat zijn er maar heel weinig, ja. We turen nou naar die, die, die twee heuvels daar tussen de bomen aan de bosland. Dat is de Burg, hè? Uh, daar begint de Burg, ja. De Burg loopt wat verder naar achteren natuurlijk. Het uh, is wat groter dan alleen die twee heuvels. Uh, het pad wat je er tussendoor ziet lopen, dat is uh, een pad wat de Dassen uh, eigenlijk altijd gebruiken om in of uit die bosrand te komen. We noemen dat wissels. Dat zijn gewoon hun, hun, hun vaste routes die ze volgen. Ja, je hoort ook wel eens dat die, die, die burgten dat, dat echt hele oude bouwwerken kunnen zijn, hè? Ja, uh, er is een burg in Tsjechië bekend die, waarvan gezegd wordt, moet ik voorzichtig zijn, maar er wordt gezegd dat die 100.000 jaar oud is. Uh, in Schotland uh, is er een gevonden die 10.000 jaar oud is. En als je dat soort dingen op een, op een rij gaat zetten, en dan kom je al heel snel tot de conclusie dat de, de, de bouwwerken van Dassen en Termieten, burgten en Termietenheuvels, ja. dat zijn gewoon de oudste bouwwerken op aarde. Die dieren zijn er dus altijd al geweest. Gaat het goed met de dassen in Nederland? Nu wel weer, ja. Ja, het ging een poos heel erg slecht. Um, zo ongeveer vlak na de Tweede Wereldoorlog werd er ook heel erg veel op dassen gejaagd. En uh, op een gegeven moment waren er nog 1200 dassen in heel Nederland over. Want toen heeft de Stichting Das en Boom uh, aan de, de noodklok geluid. En samen met uh, de regering een plan gemaakt: een uh, dassenbeschermingsplan. En uh, nou, aan het begin bleven de dassen, ook toen dat plan er was, uh, helaas nog een aantal achteruit gaan. Dat kwam natuurlijk door het toenemende verkeer en door de ja. uh, nou ja, versnippering van zijn leefgebied. Maar uh, nou ja, gelukkig uh, gaat het uh, steeds beter met de das. En in uh, 2010 zijn er alweer 5000 dassen in Nederland uh, uh, gevonden, gezien... Dus uh, ja, het gaat uh, steeds beter met de was. Vijfduizend, hè? Ja, ja, dus dat is een... Uh, ja. Ze zijn er genoeg. Ze maar... zijn er genoeg, ja. ja. Dus, uh, die populatie die zou nog wel wat uit kunnen breiden, mits de omgeving uh, daar goed aan doet. Uh, een beetje kleinlaagschalig landschap, voldoende een... voedsel What? enzovoort. Oh, Ik Ik zie X, X. Hij staat op de burcht. ja. Ja, daar komt hij aan. Kijkt oh, oh, je ja. kijkt hem nou recht in zijn gezicht. Ja, hij komt hier naartoe, ja. Kijk, daar kun je zo mooi die zwart-wit gestreepte kop zien hè? Oh, kijk. Oh, ja, ik zie hem, geweldig. Ik zie hem, ik zie Prachtig. Ja. Oh, kijk dan toch. Dat komt hij aan? Oh, Wat een dik zakje. Mooi hè. Nou, daar komt hij. Op diezelfde plek waar deze ja, net. Komt de tweede achteraan waggelen. Ja. ja. Ja. Die zie je nou ook. Ik kan met die kop, hij loopt er vlak achter. Denk nog even en dan laat hij zich ook vanuit de boshand zien. Ja, daar heb je. Dat komt hij aan. En tot wanneer uh, kunnen mensen hier op deze manier de das komen bekijken? Nou, wij bieden dit uh, arrangement in de maanden mei tot en met augustus aan. Omdat dat uh, de maanden zijn dat je de das aan het beste ziet. Ze zijn dan het meest actief, maar het is natuurlijk ook praktisch omdat het dan langer licht is dat je ze ook gewoon uh, nou, beter ziet. En uh, we bieden het arrangement op de woensdag en de vrijdagavond uh, aan. De wals nummer 12 in F-klein was dit van Chopin. We zijn het al bijna weer vergeten, dankzij die fantastische zomer die we nu hebben. Maar afgelopen winter was de vijfde op rij dat er relatief veel ijs lag. Leuk voor de schaatsers, minder leuk voor de ijsvogel. Het aantal neemt sterk af sinds 2008. En nu is het, ver in het broedseizoen, hoog tijd om eens te kijken hoe het met die ijsvogel staat. Joost Huizing is op pad met de ijsvogelman in dit deel van Nederland, Jelle Harder. Ze staan bij een nestgang in de oever van de Vecht, vlakbij een industriegebied. Het is een beetje kruip door, sluit ja. ja, het is een lekkere wildernis hier aan de rand van de Vecht. Het mooie is dat je hier een redelijk hoge oever hebt, waar dus in het verleden twee wandjes zijn afgestoken. En dat is precies wat de ijsvogels nodig hebben. Hè? Een kale rechte oever waar geen begroeiing voor staat dat ze gemakkelijk naar die oever kunnen vliegen en in die oever een nest gaan graven. Overhangende bomen. Ja, ze kunnen ze gelijk schuilplekken waar ze kunnen zitten. Ideale plek voor ijsvogels. En waar is nou het nest? We gaan hier het water in. Is het diep? Nou, het is niet echt diep, maar je moet wel een stuk naar beneden. Dus uh, ja, anderhalve meter hoog, die oeveroever. Meestal, als er gebroed wordt in deze wand, zit hij dus daar, waar mijn schep nu heen wijst. In het midden van de wand. Ongeveer een centimeter of zestig boven het water. We zijn hier de laatste keer geweest op 23 juli. En toen zaten de jongen van een dag of 10, 12 oud. En nu eens dus even kijken of ze eruit zijn. En vooral zijn we ook erg benieuwd of er inmiddels alweer begonnen is met een, een derde broedsel. Want dat is natuurlijk altijd mooi. Ze broeden twee keer per jaar, de ijsvogels. Maar onder gunstige omstandigheden, dan willen ze ook een derde broedsel maken. En dit, dit jaar lijkt het goed te zijn, hè? Nou ja, het aantal derde bloedsels wel. Het is zo dat de ijsvogel door de laatste winter zich niet heeft kunnen herstellen. Vorig jaar hadden we een behoorlijke dieptepunt. Misschien wel het minste aantal ijsvogels in Nederland sinds, sinds jaren eigenlijk. Misschien wel 15, 20 jaar bijna. Vorig jaar ongeveer 100, 125 paren in Nederland. En het lijkt erop dat het dit jaar ongeveer hetzelfde aantal is. Ijsvogels zijn voor een deel dit jaar later begonnen door de lange, strenge winterweer. En ijsvogels die op tijd zijn begonnen... daarvan hebben we nu bij een paar nesten gemerkt... dat die jongen van het eerste bloedsel dood zijn gegaan... in, in de nest kwamen. Ja. Dat zou wel eens kunnen komen... doordat het water te lang te koud is gebleven. De vissen daardoor later gingen paaien. En er dus niet op tijd voldoende kleine visjes zijn geweest... om uh, voor de voedsel te kunnen voorzien voor de ijsvogels. Jij staat al in het water. Kan ja. ik erbij komen? Jazeker. Dan moet je altijd... Uh, je oppassen in het water hier, niet zozeer dat het misschien te diep is... maar je bent hier bij de vecht en af en toe komt er een bootje langs... Ja, okay. met een beetje golfslag. Dat kan wel eens vervelend zijn. Nou, hier zit een nestgang oh, ja. en uh, daar gebruiken we een lampje. Die doen we dus op tijden aan, die lamp. Dus niet in één keer de zaak verblinden. Nou, je moet eigenlijk zelf maar even kijken, Joost. Want de verrassing is altijd des te groter als je het nog niet weet. Oh, okay. Anders dan ga je water scheppen. Dan moet je goed achterin kijken. Ik zie wel wat poepjes, maar. Niet helemaal achterin? Nee. Er zit een volwassen ijsvogel. Nou toch, dan ga ik nog een gaat keer kijken. Nog in, ja? Een volwassen ijsvogel. Ja, ik zie een kopje. Ja, dat is de kop van de ijsvogel. Je ziet een volwassen ijsvogel. Dat is een volwassen. En die zit dus rustig te broeden terwijl wij hier gewoon bij staan. En dat uh, gaat dus altijd prima als je maar niet te veel herrie maakt, niet te gek onverwachte bewegingen, niet met een uh, lamp uh, aan en uit zitten knipperen. Gewoon even rustig erin schijnen, kijken en weer wegwezen. Dit moet het derde broedsel zijn? Dit is het derde broedsel. Het eerste broedsel is hier dus mislukt. Dat die jongen, die waren al twintig dagen oud. En die legde toen toch nog het loodje. Omdat het waterkoud was, te weinig te kleine, kleine visjes. kleine visjes met dit koude, koude jaar, ja. koude voorjaar. Maar ze zijn weer heel goed opnieuw begonnen. Eerst was ik bang van pa en ma zijn allebei dood, gegrepen, ergens weg aangevlogen. Maar een week later vlogen ze alweer rond en zijn ze heel snel daarna weer opnieuw begonnen. Begin september gaan die uh, uitvliegen. De aantallen... Gaan we moeten wel even uh, naar ja. de kant toe. Ja, oké. Okay. We moeten ze niet langer storen dan uh, noodzakelijk, hè? Jij weet genoeg? Ja, ik weet genoeg. Dus betekent okay. dat, uh, die, Dan die klimmen we... Uh... Zo, we staan weer boven aan Wal. Een paar weken geleden had je dat tweede broedsel gezien. Ja. Hoeveel jongens zaten erin? Kon je dat... nou, we konden er in ieder geval twee zien, misschien drie... Maar we konden alleen de kopjes zien eigenlijk. En dan moet je niet te veel moeite willen doen. Je weet gewoon dat er gebroed wordt. En je kan ze toch niet allemaal zien. Het kunnen wel zes zijn, dat is een beetje gebruikelijk. Maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Hè. Het belangrijkste is dat er gebroed wordt. en dat zo'n broedsel tot een goed einde komt. En waarschijnlijk vliegen die nu hier rond. Ja, ja die zullen wel weer wat weggejaagd zijn. Een paar ma, die uh, jagen gelijk die jongen weg. Na een paar dagen. Ja, zo van de eigen benen maar staan. En uh, geen concurrenten wat betreft vis. Dus die worden weggejaagd. Uh, en dan beginnen ze dus uh, heel snel weer opnieuw. Ze krabben het nest weer schoon en ze gaan met het derde legsel beginnen. Dus ze hebben nu in dezelfde gang hebben ze weer uh, eieren gelegd. Ja, en dat, ja, dat is alleen maar hartstikke mooi natuurlijk. Hoeveel broedparen heb je dit jaar? Nou, in Gooi en Vechsterk zijn er in ieder geval acht. Wat we weten, die zitten allemaal in de ijsvogelwanden. Ja, wacht, wacht even, ik kan me herinneren dat je er hier 60, 70 ja, had. Ja, ja, in het topjaar 2008 hadden we hier 71 paar minimaal... En uh, ja, dat was heel Nederland. Hè. Toen hadden we, geloof 11 of 12 uh, hele zachte winters achter elkaar gehad. En dat is heel gunstig voor ijsvogels, ja. want ja, dan hebben ze weinig verliezen in de winter. Hè. Het is een standvogel die dus de hele winter hier blijft. En als je dan vriesend weer hebt, alles vriesdicht, dicht, geen wak meer, ja, dan kan je geen voedsel meer halen, want je bent viseter. Dan ga je dood. Heel simpel. Acht woelparen nu, ja. dat is niet zoveel minder dan vorig jaar. Nee, vorig jaar waren het er negen. En uh, ja, dus dit is ongeveer hetzelfde resultaat als vorig jaar. Ik begrijp van Sofon die allerlei uh, waarnemingen krijgt, ook ijsvogels... van uh, al die duizenden vrijwilligers uit heel Nederland. dat uh, De eerste indruk is dat hetzelfde is als vorig jaar... maar dat er hier en daar zelfs nog wat minder is. Als die ijsvogels met dit tempo doorgaan met broeden... twee of drie legsels, vijf, zes per stuk... Ja, dan kan het plotseling ook wel heel snel groeien weer. Dat klinkt wel mooi als je dat zo gaat optellen, maar net als met allerlei andere uh, dieren, uh, er is heel veel verlies he, in de natuur. En Je moet je voorstellen, ijsvogels worden gemiddeld maar twee jaar oud. En als er hier zes ijsvogels uitvliegen straks, binnen drie maanden is de helft al dood. Uh, die worden gegrepen uh, of die vliegen ergens tegenaan. Uh, en van, van die zes jongen, als er volgend jaar, laten we zeggen, nog twee over zijn, dan is dat al heel mooi. Maar het is niet zo, uh, zes jongen, volgend jaar hebben we weer drie broedpaar extra. bijvoorbeeld. Nee, nee. nee zo werkt het niet. Het gaat weer langzaam de goede gaat langzaam. kant op. Ja, als je bijvoorbeeld vijf, zes zachte winters zou krijgen... Nou, dan kan je hier in de regio van, van acht paar bijvoorbeeld weer groeien naar twintig, dertig paar. Dat zou al heel mooi zijn, want de broedplekken zijn er. Ik bedoel, er zijn er genoeg hier. Nou, even resumeren. In Gooi en omgeving broeden acht paar ijsvogels... en een schatting van Jelle voor heel Nederland is tussen de 100 en 125 paar... Dus voor die ijsvogels mag het na vijf strengere winters nu wel eens wat minder gaan vriezen. Goed, we gaan heel kort even uit voor Ster en Nieuws. Het nieuws wordt gelezen door Renate Evers. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De imam van een invloedrijke moskee in Egypte gaat proberen een oplossing te vinden voor de politieke crisis. Hij heeft alle partijen uitgenodigd voor een verzoeningsbijeenkomst. President Morsi werd vorige maand afgezet door het leger na protesten tegen zijn bewind. Sindsdien gaan Morsi's aanhangers de straat op. Een uitgaanscentrum in Hardenberg is vannacht ontruimd omdat mensen onwel waren geworden. Elf bezoekers zijn behandeld in een ziekenhuis. Ze hadden last van benauwdheid en tranende ogen, mogelijk door traangas. Nadat het pand gelucht was, kon het publiek weer naar binnen. Na een dagenlange zoektocht is in de wildernis van Idaho in de VS... een meisje van 16 gered uit de handen van een ontvoerder. De man is door de politie doodgeschoten. De moeder en het broertje van het meisje werden een week geleden doodgevonden... in het brandende huis van de ontvoerder. In een ziekenhuis in Las Vegas is de Amerikaanse zangeres Edie Gourmet overleden. Ze was 84 jaar. In 1963 had ze haar grootste hit met Blame It on the Bossa Nova... Alleen al in de VS werden daarvan meer dan een miljoen singles verkocht. Daarna had Edie Gourmet vooral succes in Latijns-Amerika met Spaanstalige hits. Het weer, eerst schijnt de zon geregeld, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en trekken er vanuit het zuidwesten buien over het land. In het noordoosten kan het daarbij onweren. Het wordt 18 tot 22 graden. Vanmiddag staat er aan zee een krachtige westenwind. Morgen is het wisselend bewolkt met slechts een enkele bui en ook af en toe zon. Dinsdag wordt de natste en minst warme dag van de week met maximaal van 18 graden. Ach.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 Is het er weer? De Memories Zomerspecial. Zon, zee en liefde vanuit Israël, Spanje en Frankrijk. Een zoektocht naar die ene liefde van toen. De Memories Zomerspecial is er vanaf morgen om kwart over negen bij de KRO op Nederland 1. SMS nu Bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur Biedbetten.com.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 Een kleine anderhalf minuut over half negen. Het Rad der Kolomisten krijgt even een flinke dauw Anne Schulp. En stopt bij Anne Schulp, paleontoloog, dinosaurus-expert. Hij werkte bij het Natuurhistorisch Museum Maastricht en bij Naturalis in Leiden. Zo heeft hij afgelopen voorjaar nog een Tyrannosaurus rex opgegraven in Amerika. En niet een levende natuurlijk. Het leuke aan Anne is dat hij zich niet alleen blindstaart op eeuwenoude skeletten... maar ook een bijzondere links weet te leggen tussen bijvoorbeeld een dinosaurus... en een dier dat nog maar een paar decennia lang bestaat. Luister naar de column van Anne Schulp. De dino en de plofkip. Rondom de plofkip zijn de goede voornemers en compromissen en de lange baan met water bij de wijn en zo, want het duurt, vrees ik, nog wel even voordat de plofkip helemaal uit de supermarkt verdwenen is en we het uitsterven van deze droevige diersoort eindelijk kunnen vieren. Intussen vraag je je af hoe die plofkip überhaupt heeft kunnen ontstaan. Toegegeven, het was ook in een handomdraai gepiept om de wolf om te fokken tot de meest waanzinnige bonsaihondjes, maar... Ergens moet dat soort woeste beestenknutselarij toch stuk lopen. Ergens moet toch ook de kippenfokker met het hoofd tegen de muur knallen. De buur waar de grenzen van het biologisch mogelijke zijn bereikt. Het punt tot hier en niet verder. Want gevoelsmatig is het volstrekt bizar dat een plofkip kan bestaan. Dat het mogelijk is om als kip in een paar weken tijd van ei tot knal op te zwellen... Dat de grenzen van het bevattingsvermogen. Je zou soms willen dat er een soort wijze automatische noodrem op de evolutie zat. Helaas, zo'n noodrem is er niet. Sterker nog, die snelle groei van de plofkip is eigenlijk helemaal niet verrassend. Het is gewoon gevolg van slecht ouderschap. Een tragisch verhaal dat begint met verwaarlozing en desinteresse. Geen, geen desinteresse van de kippenfokker, maar een schandaal dat teruggaat tot het dinosaurustijdperk. Want dat kippen vandaag de dag zo goed kunnen ploffen... heeft alles te maken met de belazerde familietradities bij de dinosaurus thuis. Veel paleontologen hebben zich de afgelopen jaren... op het mysterie van de reuzengroei van die dinosaurussen gestort. Waarom werden die beesten zo bizar groot? Wat is het geheim achter dat fantastische evolutionaire succes? Het lijkt wel een beetje op een plofkipstrategie. Malangnekdino laat de eieren achter in een soort stinkende GFT-bak... Een, een, een nest, zo u wilt. En het kroost, dat zoekt het dan verder zelf maar uit. Zonder zorgzame ouders is de beste overlevingsstrategie... voor de dino-baby's waanzinnig hard groeien... zodat je zo snel mogelijk groter bent dan al die enge vleeseters. Toen de dino's ook nog gingen vliegen... werd de plofkipstrategie nog belangrijker. Want pas als je flink gespierd bent, wil het vliegen lukken. Groeien dus, en rap. Als je voorouders met zelfs tientallen kilo's per dag konden groeien... dan is het niet verrassend dat ook de plofkip die in een rechte lijn van de dinosaurussen afstamt, in slechts een paar weken tijd tot eetbare proporties kan ontploffen. Veel werk hebben de kippenfokkers er dus niet aan gehad. Ze hebben, als een geest uit de fles, gewoon de erfenis van de dinosaurus-plofkipstrategie weer losgelaten. Het hele recept van idiootsnelle groei spookt doodleuk al een kwart miljard jaar in de genen rond. En dat maakt het hele dinosaurustijdperk nog een tikje akeliger. Want als dinosaurusvlees net zo belazend smaakt als plofkip, dan heb ik opeens toch een beetje medelijden met T-Rex. Hoewel, dat dinosaurusvlees, dat was natuurlijk wel biologische plofkip. scharrelplofkip zelfs. Dat dan weer wel. Pianist Pascal Roger speelde uit La Bundessie. de wals. En het was een stuk van de Franse componist Francis Poulin. Welkom in tuinreservaten.nl ja, Vorige week melden we het al in onze uitzending. De egels hebben het zwaar door het droge weer van de afgelopen maanden. U denkt hier van nou, het heeft toch best wel geregend de afgelopen tijd. Ja, er waren wel wat buitjes, maar het blijft nog sappelen voor de egels. Maar daar kun je in je eigen tuin heel makkelijk wat aan doen. Hoorde verslaggever Rob Buiter op bezoek bij Egelopvang Dikke Prik in Schorrel. Je hebt uh, aardig wat hokjes uh, hier ja, om het huis staan. De Het zijn er 150. 150. En die hokjes. 150 die, uh, zijn vaak de hele winter door, afhankelijk van hoe vroeg uh, de vorst invalt. Zitten ze dus helemaal vol. Want, Want dat, en, uiteindelijk... dat is normaal de, de, de periode van de grootste problemen? Ja, de grootste probleem komt straks zeg maar. Uh, begin september en dat loopt meestal door tot uh, half november en dat is meestal het probleem van alle jongen die in de problemen komen bijvoorbeeld mensen zijn tuin aan het opruimen, uh, de stoot op een nest, uh, vrouwtje gaat dan door, het komt niet meer terug en ja, daar ligt dan een hoopje jongen en uh, ja die moeten dan naar de opvang want ja die moeten vaak nog uh, melk hebben, want het is een speciale melk want normale melk mag niet, er zit lactose in. Maar goed dit jaar dus uh, al eerder problemen door het weer? <tus> Ja, ja zeg maar het, uh, door het weer komt nu gewoon uh, nu heel veel binnen. En dat zijn meestal allemaal die heel mager zijn. Hè. Voedsel is er gewoon niet, want uh, door de droogte zitten de slakken vrij diep. Uh, de regenwormen die zijn onder het waterpeil, want anders zit het waterpeil heel hoog. Dan kunnen ze er makkelijk bij komen. En ja, dan komen ze vaak vermagend binnen of ze uh, lopen langs de weg. En worden dan vaak ook nog aangereden. Even eentje kijken. Je ligt daar uh, in is een handdoekje. Was ook een verkeersslachtoffer? Een beetje geluk, Hij had gelukkig, in een vlieshanddoekje. Hij gelu had gelukkig geen maden, maar zijn bek was helemaal dek opgezet. En dat uh, is nu weer goed. Hij rolt zich ook uh, keurig op op het moment ja. dat je hem oppakt. Ja. Dus uh, dat is een, gaat ook een weer, natuurlijke uh, gedrag. Deze gaat ook weer terug naar de, de jongen die hem gevonden heeft. die heeft een goede tuin. En uh, daar gaat dus uh, eind van de week gaat hij naartoe. Hij is helemaal klaar bijna nu. Dus ja, de mensen adviseren we ook daarom ook gewoon bij te voeren met pindas in de dop of uh, pindakaas aanleggen met water. Ja, je kan inderdaad zelf er echt wel wat aan doen? Ja, ja absoluut. Dat dus, adviseren wij ook. Dus, wat, wat zeg je? Pindas, doppindas? Ja, pindas in de dop, wat je ook altijd voor koormeisten neer Ze krijgen zelf te doppen. En je kan bijvoorbeeld pindakaas aanlengen met lauw water tot een dun papje is. En dan uh, zijn ze ook helemaal gek of zit een hoop, uh, hoop olie in. Je kan ook kattenvoer doen. En heel veel mensen willen dat niet, want ze trekken weer katten aan. En je zei het al, absoluut geen gewone melk. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. nee. Wel Water Water is heel belangrijk. Absoluut. Water is heel belangrijk. Want je hebt vaak ook, daardoor verdrinken ook vaak egels. De egels die ruiken water. Ze kunnen heel goed zwemmen. Maar als je vaak steile oevers hebt, dan vallen ze erin. En dan uit vermoeidheid verdrinken ze dan. Nou is de, het weer de afgelopen dagen alweer wat, wat omgeslagen. Ja, er is wat meer regen ja, gevallen. Ja. Zijn daarmee de problemen voor deze periode ook meteen uh, afgelopen? Nee, nee, nog niet helemaal. Het moet nog veel meer regen vallen tot uiteindelijk uh, even even het waterpeil goed omhoog uh, komt. Tot de wormen omhoog komen. En uh, ja, ik denk dat er nog wel een aantal dagen wel dat behoorlijk wat regen moet vallen tot uiteindelijk... Uh, alles weer een beetje tevoorschijn komt van de regenvorm die hoger komen en de huisslakken die weer tevoorschijn komen. Naaktlakken komen al heel, vaak wel heel vroeg tevoorschijn. Maar nagslakken eten ze niet. Want die zijn giftig. Oh? Dat slijm wat er omheen zit, dat is giftig. En daarvoor eten ze geen, uh, geen naakslakken. Gewoon Gewone huisjeslakken wel? Ja, huisslakken wel. Daar kraken ze het huisje van. Ja, dat kraken ze het huisje. Ja, ze het huisje. Nou, heb je hier eentje, dat is uh, een, ja. kle een kleine stuitenbol. Ja. Wat heb je er nou naast liggen? Een kippenpootje ja, of zo? Pootje, een kippenvleeltje. Ja. Dus zijn ze gek op... Gewoon met gekookte kipvlees? Ja, gekookt. Of, uh... ja, gekookt. Ja. Zet hem terug, ja. heeft volgens mij eventjes <laughs> niet helemaal naar ja. zin. zin. Uh... Hokje weer dicht. Hoeveel heb je er op dit moment zitten? Ik heb er ook nog op dit moment 20. Oh, dus dat valt op zich nog ja. mee misschien? Ja, voor ons is, valt het mee. Normaal hebben we al jaren hebben we meestal meer zitten. Dat komt ook door dat we nu een betere behandeling hebben. Want heel veel egels hebben altijd uh, een schurfmeet, dat is de laatste jaren. De schurfmeet gaat onder de lopen rommelen. Die, die tast eigenlijk uh, organen aan. Uiteindelijk uh, de haarsakjes van de stekels. Uiteindelijk vallen alle stekels uit. Maar die heb je, huid, heb je, met... je letterlijk een, een kale egel? Ja, die heb ik nou niet, maar die heb ik wel gehad. En uh, Met de salie uh, dan ben je meestal drie weken achter elkaar elke dag bezig om een bad te doen. En dan zie je uiteindelijk, wij al de schuurpapier, dan je weer de eerste steek tekeltjes weer terugkomen. Misschien een hele flauwe vraag hoor, maar ja. hoort het er ook niet gewoon bij dat egels het op een bepaald moment moeilijk hebben? Is het niet ja, gewoon de natuur kan. die je eigenlijk gewoon maar zo gang moet laten gaan? Waarom moet nee, je die nee, überhaupt nee, nog nee. opvangen? Uiteindelijk is het zo van, als je dat zou willen doen, uiteindelijk is de stand al zo ver teruggelopen. Dus we hebben in 2009 hebben we dan, uh, het jaar van de egel gehad en dat bleek vanaf 1981 al met 50% teruggelopen te zijn. En ja, egos zijn al miljoen jaren oud. En als die dan zou verdwijnen, hoe zou het dan verder met ons zijn? Uiteindelijk zien we onze wereld zelf naar de kloten gaan, want we zelf aan meewerken. Dus jij ziet het gewoon echt als een plicht om ja, die absoluut. dieren steun in de rug te geven? Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Het de tweede deel was dit, het Allegro Animato, uit de sonate in S. Groot... van de Franse componist Camille Saint-Saëns. Het is de schrik van elke aardappelteler, Phytophthora. Een schimmelziekte die aardappelplanten in korte tijd laat wegrotten. Jaarlijks rijden boeren zo'n 1400 ton gif uit om die ziekte te bestrijden... maar steeds opnieuw is de schimmel de plant te snel af. Het ministerie van Landbouw riep daarom acht jaar geleden... het project Durf in het Leven. En dan spel je dat met DURPH. Ik vermoed dat dat weer op die fitoftera slaat. De Wageningen Universiteit kreeg opdracht om met behulp van genetische manipulatie... een duurzaam resistente aardappel te ontwikkelen. Twee jaar later sloot bio Impulse zich daarbij aan. Een project dat zich ook richt op resistente aardappels... maar dan vanuit de biologische landbouw. Donderdag presenteren ze zich allebei tijdens een publieksdag in Wageningen. Maar ze zijn nu hier Bert Lots van Durf en Edith Lammerts van Buren van Bioimpuls. Goedemorgen, beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Toen ik mij voorbereidde op dit onderwerp en mij erin verdiepte en eh, begreep dat ik beide partijen aan tafel zou krijgen, dacht ik: go, Het is toch een beetje, Edith, ik weet niet hoe jij, mag ik jij zeggen trouwens, ja, zeker. jij dat ziet alsof de, de, de, de man van het kweekvlees en de vegaslager samen aan een hamburger werken. Nou, het is ook wel heel uniek dat um, twee verschillende benaderingen zo intensief uh, samenwerken. Dat um, zeker met zo'n onderwerp als genetische modificatie en um, klassieke veredeling... Uh, samen aan hetzelfde probleem, maar vanuit een verschillende benadering. Dat is eigenlijk heel uniek. Ja. Um, dat, ik ken geen ander voorbeeld in Europa die dat zo uh, doet. En um, die, die, die, is, is die samenwerking ook zo letterlijk? Staan jullie echt samen op een veldje? Of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien, Bert? Nou, voor deel zijn het dezelfde onderzoekers inderdaad... die uh, het veredelingswerk doen. En uh, wisselen heel uh, sterk de resultaten meteen uit. Ja. En het leuke is inderdaad, met uh, genetische modificatie kun je in het onderzoek... Uh, bepaalde inzichten krijgen die uh, uh, veel uh, sneller... Uh, ook dan toepasbaar zijn voor de klassieke veredeling. Want omdat, uh, omdat het bij genetische manipulatie natuurlijk veel sneller gaat... dan als je het op de ouderwetse manier doet, neem ik aan. Ja, inderdaad. Ja, ja. Want als je aardappel veredelt uh, en je wilt graag een, bijvoorbeeld en daar gaat het bij ons dan op, resistentiegenen tegen die aardappelziekte. Mm -hmm. uh, zodanig dat de aardappel niet meer ziek is... als uh, de sporen van de vitophthora in de lucht uh, zijn. Uh, nou, Die komen uit wilde aardappelsoorten. Aardappelsoorten die in Mexico groeien of die in Zuid-Amerika groeien. En uh, die kunnen we niet eten. Dat zijn uh, onogelijke knolletjes met bitterstoffen... en uh, ja, zaken die we echt niet uh, willen hebben. En als je dan gaat kruisen, dan krijg je wel zo'n resistentiegen erin. Maar je krijgt ook die nare eigenschappen van die, uh, van die wilde aardappelsoorten. En je moet je ah. heel vaak terugkruisen, wil je inderdaad. En met geneesmodificatie kun je uh, zorgvuldig... Die stukken uh, die resistentiegenen isoleren. En dan met uh, laboratoriumtechnieken in de aardappel krijgen. Ja, want laten we eerst eens even kijken wat het verschil precies is tussen jullie uh, aanpak. Um, Bert, is de techniek die jullie gebruiken om die aardappels resistent te maken. Jullie werken met cisgenezen. Wat is dat precies? Ja. Cisgenezen is uh, dat je uh, genen gebruikt uit die uh, wilde aardappelsoorten. Uit die aardappelsoorten. gekke knolletjes ja, dus? Uh, die zou je ook met kruising erin in de onze gewenste aardappel willen kunnen krijgen. Maar dat dus gaat dus heel langzaam. Ja, we gebruiken dus hetzelfde wat je ook met uh, genen... die je ook met uh, gewone klassieke veredeling zou uh, kunnen gebruiken. Maar dat gaat inderdaad uh, generaties... Uh, als je het klassiek doet, generaties langer... dan als je het in, de, in het laboratorium doet. Mm -hmm. En jullie doen dat door? Met een, uh, een bacterie, een bacterie die in de natuur uh, voorkomt. Um, een bacterie die heel makkelijk uh, genetisch materiaal... van een ander organisme opneemt... Uh, dat is een, een normale bodembacterie in Nederland. Mm -hmm. En uh, die uh, uh, kan een, uh, een plant infecteren en maakt dan een klein knolletje aan die plant. En dan gebeurt er iets en dat is 30 jaar geleden. Het is precies 30 jaar geleden is die techniek uh, ontwikkeld in uh, België. Uh, dan uh, kan uh, een stukje van het uh, uh, DNA van die bacterie... waar dan ook een stukje DNA al in zit van mm -hmm. uh, die uh, wilde aardappelsoort... die komt dan in het plantje dat geïnfecteerd is en kan daar ingebouwd raken. Ja, en op uh, die manier antistoffen, et cetera, en op die manier eventueel een oplossing zijn voor die verrekte Phytophthora... Ja, ik, ik ben de kleindochter van een aardappelboer, dus ik weet niet heel veel ervan. Maar wel inderdaad wat voor ellende dat uh, kan veroorzaken. Uh, maar, maar ook voor, voor veroorzaken. Uh, volkstuinen, uh, eigenlijk ja. overal. Sorry, een momentje hoor. Maar um, Edith, hoe gaat dat eigenlijk in de, in, de, in de biologische landbouw? In de biologische landbouw um, is genetische modificatie niet toegestaan. En eh, dus moeten we het via eh, de klassieke veredeling eh, doen. Dat is inderdaad een lange weg. Eh, zeker als je helemaal van wilde soort naar cultuur aardappel moet komen. Gelukkig eh, kunnen we in een rijdende trein stappen. En eh, waren Wageningse veredelaars al een eindje op weg. Mm -hmm. Maar wat we in het programma doen is een grotere diversiteit. Dus we werken met tien eh, wilde soorten. Voor een deel dezelfde die ook in het durfprogramma programma voorkomen. En um, ja, het voordeel van een klassieke veredelingsweg... is dat je ook andere eigenschappen mee kan nemen. Want een biologische teler um, kan niet spuiten. En nee. heeft ook tegen meerdere ziektes um, ja, maar, een probleem. Maar je noemt het een, een rijdende trein. Maar jullie zitten wel allebei op een, op een totaal ander spoor, toch? Om die metafoor maar eens even door te trekken. Want laten we wel wezen, genetische modificatie, manipulatie... hoe je het wil noemen, is niet iets wat je nou... als biologisch duurzaam ja, ingesteld iemand... Toejaag, toch? Nee, dat klopt. Maar we hebben wel gemeenschappelijke problemen. Want deze schimmelachtige, de Phytophthora... die kan ontzettend snel muteren en, um, en, en de, de resistentie die je ingekruist hebt of ingebouwd hebt doorbreken. En dat is een probleem wat we um, gemeenschappelijk hebben. Ja, dat kun je en... met biologische kruisingen eigenlijk niet bijbenen. Nou, dat proberen we door um, verschillende genen te combineren. Dus een paar keer um, kruisingen te maken, zodat um, twee of drie... Um, resistentiegenen uit verschillende wilde soorten gecombineerd worden... en je daarmee het, de Vitofdra moeilijker maakt om die te doorbreken. Mm -hmm. En kennis over en weer, hoe dat um, zich klassiek in, uh, in een plant gedraagt... of via een construct um, in uh, een GMO-plant... ja dat is ontzettend Genetisch nuttig als, als, als ja. onderzoekers om die kennis te delen. Maar voelt het ook niet een beetje als heulen met de vijand? Um, dat wordt mij vaak wel um, gevraagd of dat niet zo is. Um, ik zeg, het is zo'n complex probleem. Um, je wilt ook de kennis die, die voorhanden is ook benutten... om uh, zo slim mogelijk en zo innovatief mogelijk uh, dit probleem te tackelen. Ja. En uh, dat is het mooie ook dat Wageningen Universiteit... Uh, samen met de kweekbedrijven en een aantal boerenkwekers... Um, ja, dat er... Um, en vanuit dezelfde financier, notabene. Het uh, ministerie financiert uh, beide, beide uh, richtingen, uh, ja. richtingen. En ik denk dat je in de wetenschap nooit op één paard moet wedden. Dat is ook gewoon goed. Um, dat er meerdere wegen naar Rome leiden. En dat je kennis En dat is dan de, kennis de concessie die, die, die je doet. Ja. ja. ja. Um, jullie staan echt letterlijk op hetzelfde proefveldje. Hè? Het zijn een soort vakjesverdeling. Zoals een dammbord, zeg maar. Vakjes dus, vakjes zo. Um, Um, maar ik heb wel begrepen dat, dat er recentelijk nog veldjes vernield zijn, zelfs Bert. Ja, dat is ontzettend jammer. Dat is echt, het is onderzoek. Nou, zoals Edith uitlegt, het gaat echt om het uh, uh, winnen van inzicht en uh, kennis uh, die heel relevant is voor uh, de bestrijding van uh, en Echt het oplossen van het Pfitoftron-probleem. Uh, ook voor de biologische landbouw. Ja, Maar het feit dat mensen daar de moeite nemen om die aardappels uit de grond te rukken... geeft natuurlijk wel aan hoe gevoelig dat ligt. Ja, dat is waar. En ja. dat, is, dat is iets wat wij ook heel uh, serieus nemen. Dat is ook een reden dat wij het zo belangrijk vinden om publiekstagen te organiseren. Om mensen echt uh, te laten zien wat we doen. En het ook uh, bespreken Dus debatten is altijd uh, een heel veel gelegenheid om uh, dit uh, in debat te brengen. Ja. Ik vind het wel heel erg. Uh, het voelt uh, heel, heel vervelend als... Je merkt als onderzoeker dat uh, zo'n proefveld vernieuwd wordt. Het is echt wel heel... Ja, het is... dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Nou zeg jij, uh, cisgenese, waar we het net al even hadden over hadden... dus dat inbrengen van die bacteriën... op die, op die manier proberen ja, die vertofdraad te tackelen, is geen genetische manipulatie. Dat zeg ik niet. Niet? Nee, absoluut niet. Het is wel genetische manipulatie? Het is zeker, ja. ja. Manipulatie, modificatie, ja, inderdaad. Okay. Ja. Want je doet echt iets wat uh, uh, niet uh, uh, op deze wijze in de natuur voorkomt. Nee, ik wijze. had begrepen dat je dat namelijk iets anders noemt. Omdat, omdat, omdat je anders, die, al die regelgevingen rondom die genetische manipulatie zo verschrikkelijk vergaand en ingewikkeld is. in heel veel Europese landen dat natuurlijk al nou, niet meer doen. Dat is niet doen. de reden dat we dat noemen. We nee. proberen dit onderscheid te maken. Omdat het inderdaad iets wezenlijks toch eh, wel eh, anders is. Of je genen uit een, een kwal gebruikt om in aardappel te stoppen... of dat je aardappel eigen genen in een aardappel... Dus daarom maken we dit onderscheid. En eh, het is wel zo dat er eh, in de eh, politiek op dit moment een discussie is... van moet je nu die hele uitgebreide eh, risicoanalyse en regelgeving die je voor genetische modificatie, waarbij je wel genen gebruikt, mm -hmm. die je niet met kruisingen kunt gebruiken. Ja, dat is het verschil. Dat is, dat is het verschil. En dat is een discussie die uh, uh, heel uh, interessant is en heel relevant en die we met heel veel belangstelling ook volgen. Ja. Gaat het de goede kant op? Is er al, eh, misschien een gekke vraag, maar is er al verschil te zien op zo'n veldje? Want nu heb je wat foto's meegenomen. Ja. Ik heb hier een foto van de, de, de zieke knollen. Nou, ja. dat, het lijkt, grappig genoeg lijkt het een schaal oliebollen met poedersuiker. Maar dat zijn dus de, ja. de, de aardappelen die aangepast zijn. Ruikt, als je het ruikt, dan is het echt wel anders. Ja, het is dat zo? Onvoorstelbaar. Heftig? Ja, ja. ja, dat wat als poedersuiker, dat is het witte schimmelpluis. Ja. En zo'n knol kan volledig wegrotten tijdens de bewaring. Mm -hmm. En soms al op het veld dat je bij de oogst eh, ja. ook al eh, snot. Want dat oogst. zie ik op de andere foto's. Ik zie een foto van het veldje, een aardappelveldje met eh, planten blakend van gezondheid. En hiervoor echt eh, die volledig zijn weg, weggerot. Ja. Ja. Um, maar dit is niet de, de, de biologische en de niet-biologische, bijvoorbeeld, toch? Het zou kunnen, want ook op een biologisch selectieveld heb je zo'n dambord. Je mm -hmm. hebt je planten die volledig uh, aangetast zijn uh, door de fitoftra en dus niet resistent zijn. En dat maakt het ook um, voor de um, veredelaar heel makkelijk om te selecteren. De planten die groen blijven, die zoek je op en daar um, ga je mee verder. Daar ga je mee verder. Ja. Maar um, um, kun je in het veld al zien welke, de, welke het op dit moment beter doen, Zeg maar de natuurlijk gekruiste of de uh, gemodificeerde types. Nou, het is... Uh, op, wij... Uh... Kijk, die waarnemingen vinden nu plaats. Mm -hmm. en alle gegevens moeten ook nog geanalyseerd worden. We zijn altijd uh, een beetje terughoudend om nu al te zeggen van... kijk, die komt er goed uit. Dat past ook niet natuurlijk in onderzoek. Want onderzoek wil je graag zorgvuldig doen en goed analyseren. Mm -hmm. Dus uh, we zitten nu midden in het seizoen. Dus ik zou, Edith, ik zou nu niet kunnen zeggen van... Uh, <coughs> <sorry>. <coughs> die doet het heel goed of die doet het uh, nog niet goed. Resistentiegenen die er ingebracht zijn... Uh, en zeker als het er verschillende zijn, dan zie je inderdaad... en daar hebben we dus uh, Edith en ik foto's van meegenomen... dan zie je hele duidelijke verschillen. Hè? Ja, het is totaal... Uh, maar wat nu legge. beter doet van welk gen wel en wel niet... dat na zorgvuldige analyse van de resultaten, als alles geoogd is... Ja, dan, dan gaan we daar iets van zien. En dan willen we heel graag ook daarna jaar verschillende jaren hebben... want het hangt heel sterk af van wat voor vitofstra sporen er in de lucht zijn. Uh, Weersomstandigheden, ja, ja. ja. En klassiek um, kunnen we zeggen dat er al sinds 2007 de eerste resistente rassen op de markt zijn. Maar ook um, voor klassieke veredeling is het een lastige um, um, organisme. Want um, het is niet zo dat... Um die resistentie zowel in het blad als in de knol werkt. En dan kan je een mooie groene plant hebben... die niet vatbaar is voor die schimmel en in het blad... en dan toch de adipel, nog rotte knollen. Rotte dus rotte dus het is nu ook kunst om weg. Ja. te kijken hoe die twee samenhangen. Ja. Heel kort nog even, donderdag is dus die publieksdag. Wat voor, wat voor, ik ben heel benieuwd, heel kort nog even... wat voor mensen komt daarop af op zo'n nou, dag? Nou, is de, de derde dag, hè, dat we ja? Ja. samen organiseren. En uh, daar uh, dat deels zijn dat uh, boeren, telers, die heel graag uh, bijgepraat uh, willen worden. Uh, opvallend. Vaak ook mensen met een eigen volkstuin ja. uh, die uh, last hebben van uh, de aardappelziekte. Ja. En uh, ook gewoon echt benieuwd zijn van hoe staat het uh, daarbij. Dus mensen met een uh, gezonde en natuurlijke interesse, interesse ja, in zeker. piepers. Ja, Bert Lots van de Wageningen Universiteit en Edith Lammers van Buren van het Louis Bolk Instituut. Bedankt uh, voor jullie komst. Onvoltooid gaan gaan. verleden tijd op de radio. De zondagse zomerserie van OVT. We gaan naar de handoplegging toe voor de dieren. Acht weken lang van Liedwinga. Tot Jomanda Dus enkel voor de dieren is de handoplegging hè? Over profeten, zieners en genezen Hij zal de gebeden van uw hart nu beantwoorden Deze week de Pinksterdominee Johan Maasbach Radio 1 De zondagse zomerserie van OVT Om het oude leven te begraven En op te staan In nieuwigheid des levens Straks om 10 uur Het nieuws van alle kanten Droom is fijn